Wij beginnen Brit Gadasha van deze les. Pagina 14 de regel en ook de regel 14, oftewel het vers 14. Het laatste vers was dat uh, over die man met een uh, gedroogde het met de droge hand, ja, dat um, het hand dat bij hem deed niet. Um, en dat Yeshua in de synagoge, in hun synagoge op Shabbat, hij geneest deze mens. En dat zijn hand is geworden net zoals die andere hand. Veertien. Weit u De Volgende regel. ja, Yatsu alav le Abdo. En de Fariseers gingen uit. Vertrokken. En weit ja, tsu, En beraden zichzelf over hem. Om hem om te brengen. Kijk nou, hier is het eigenlijk een van de eerste keren, en misschien de eerste keer wanneer zij, uh, wanneer het duidelijk wordt aan ons, Britt vertelt ons, over de plannen van hen, om hem om te brengen. Duidelijk dat het hier de dood komt, van wie? Het doden van Yeshua van wie komt hij? Natuurlijk van degene die de plan hebben beraden, En niet van de van degene die het laatste bevel heeft gegeven op hun aandrang om een Romein om hem om te brengen, het schuld ligt geheel en al op Israël. En zij hadden zich dus al nu al beraden om hem. Om te brengen. Voor wat? Wat was zijn. Uh, het motief daarvan. Dat hij. Durf. Had om. Uh, een mens te genezen. Een wonder. Te laten geschieden. Aan de mens. Een mens te. Genezen. Dat was zijn aanklacht. Dat was de moeite waard om hem te doden. En zo zijn ze altijd zo gebleven. Alles wat uh, niet orthodox is, alle, elke maatregel, elke gebeurtenis, dat men, uh, waarbij, waar, wanneer iemand komt die uh, geen orthodoxe woorden uitspreekt, dan willen ze hem ombrengen. Niet altijd hebben ze de kracht om dat te doen. Kwam Ramchal. Wat hadden ze met hem gedaan? Hier in Amsterdam. Ja. Hadden ze zijn leven eigenlijk. Hadden ze hem uh, in alle opzichten gedood. Een uh, boycott, boycottierd zijn. zijn uh, hij kon niet meer zaken doen. Want alles uh, hadden ze overal Um, Zij hebben ex, ex gecommuniceerd. En dan was het verboden om met hem zaken te doen. Hij kon niet dus zaken doen met, uh, natuurlijk met, het Jood, met, het, met, het, met de Jood, Joodse zakenwereld. En al steeds torpedierde al zijn, uh, al zijn zaken, et cetera, tot, en dan, op deze manier wilde zij hem kop kleiner maken. En op allerlei manieren, omdat hij kwam en hij zei dat hij de vonk heeft in zichzelf van de Mashiach. Elke mens heeft in zichzelf een vonk van de Mashiach. Wat heeft die misdaan, wat heeft misdaan die, die ramgaal wat heeft hij gezegd, wat heeft hij, het na zijn, na zijn dood, hadden zij nogal zijn boeken, dan, behalve die kabbalistische dingen, die hebben ze dus, ook begraven, verbrand, maar, de andere dingen, wat hij geschreven had, dan, prijzen ze dat ten hemel, en Ramchari is erg hoog, in hoge aanzien bij hen, dat is het schijnheilige van het volk, dat zij, hun Profeeten, hun grote Torah geleerden, ware Torah geleerden, kapot maken, maar daarna verhemelen zij zich, ze verhemelen zij hen, uh, tot aan de hemel zetten zij ze op een sokkel. Maar dat hadden zij alles gedaan, alle, met, met, alle, met, met meerdere gedaan, behalve bij de Yeshua. En dat komt, dat is niet toevallig, omdat, let op omdat Ramchal, ook Ramchal was van hun aard. Ramchal was van uh, het niveau daad. En een beetje verschoven, erg eenvoudig probeer ik het uit te leggen. Een beetje verschoven naar, de li naar links, naar de binnen. Dus hij was wel, als het ware, van uh, het niveau van zoals Moshe en dan een beetje verschoven naar links. Zeer hoog, zeer, zeer bijzonder hoog. Zoals ik zeg, uh, we mogen eigenlijk Ramchal niet aanraken, want niemand begrijpt Ramchal. En het is ook niet nodig uh, om uh, Ramchal te leren voor de geestelijke uh, bevrijding, zoals wij dat leren. Want, nog een keer, waarom niet? Omdat wij hebben de middelste lijn. En dat is de kortste weg. Waarom moeten wij om zij of zij naar zij kant gaan bovendien? Het is, het is naar een kant van de bina. En het is zeer hoog en het is daarom, uh, wanneer wij, je, je leert te dan is het, het is net of het ergens buiten weer hoog is, maar niet in jouw kelin. Maar daarom helpt het absoluut niet. Helpt het absoluut de mens niet. Niemand is uh, gebaat. Hij moest wel deze krachten hier naar beneden brengen. Let op, Ramchal. Hij moest het wel. Zijn taak heeft hij vervuld. Hij moest wel deze, zijn, um, in zijn werken uh, deze kracht wat hij moest brengen in deze wereld. Heeft hij ook gebracht. Maar niet dat de mens moet leren wat hij geschreven had voor zijn bevrediging. Voor de bevrediging van de mens. Daar is een andere de weg van rechtstreeks weg wat wij hebben, wat wij leren via Yeshua, Shimon Bar Yochai, uh, Moshe, Shimon Bar Yochai en Ari. Eigenlijk, dus wat betekent dat? Het betekent niet dat alles een mens moet leren. Er waren ook andere grote uh, geleerden, ook een kabbalisten, maar het betekent niet dat wij moeten ze leren. Zij moesten bepaalde, ze hadden bepaalde taak uh, voorbereidende soms om uh, de, de activiteit, de komst van een andere grote kabbalist voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld Ramak was een noodzakelijke schakel voor de komst van Ari, bijvoorbeeld, maar maar, maar is helemaal leren Ramak bijvoorbeeld, Rabbi moest ehm um, Cordovero helpt voor geen millimeter, duidelijk. Al zijn zijn werken geweldig, groot en hoog, maar het helpt absoluut niet, daarom, uh, en zijn werk was wel noodzakelijk, duidelijk waarom, wat, wat wij zeggen. Maar betekent niet dat wij moeten moeten leren. Hij moest wel dingen naar deze wereld brengen, om zekere redenen. Maar aan hem is het niet gegeven, het, de methode om aan ons door te geven, om ons uit de stof der aarde te laten opstijgen en tot vervulling te laten komen. Dubbele punt. Vijftien. Vajida Jeshua, Misham, vajalech acharaf hamon am. De volgende regel. Rave. Waar je pa'em kulam. Vijftien. Waar je Jeshua, dus zij wilden hem ombrengen. Ja, dat hebben we geleerd. Waar je da' Jeshua en Jeshua kwam te weten. Wist. Nee, beter, kwam te weten. Waar je en Yeshua kwam te weten. Ja, dat is van hun plannen. Waja Sar en hij eh, verliet, of verliet het weg, verliet deze plaats. Wij legde eraf en er ging achter hem na een grote menigte. De volgende regel. Waja paem Kulam en zij, en hij heeft hen allemaal genezen. Kijk nou hoe staat het hier geweldig geschreven. Dat hij heeft hen allemaal genezen. Dus en, en, en al deze menigte dat achter hem aanging, heeft Hij genezen. Dus niet alleen hen die, een bepaalde iemand die dan blind was en dat, maar alle de hele menigte heeft Hij genezen. Dat is ook nog een bewijs voor ons, dat hij geneest die, al die mensen, iedere die achter hem aanloopt. Ieder die, die Yeshua volgt, die genezen wordt. Duidelijk. Doet er niet toe van welke kwaal. Alles van binnen, innerlijk. Yeshua geneest elke mens. Zie je hoe dat staat? Daarom staat het dat allemaal. Wajer Pa'em koelam, En allemaal heeft, heeft hij hen genezen. 16. Wajer bam veitsav alehem shlo igaluh limlat de volgende nog 17 limlat et limlaot sorry et asher pok nereh go diber yeshayahu anavi lemor nog nog eentje 18 hen avdi iede die radstandend shi na de volgende reikel ruchii alav. U mispad laguim iotzi. Vooi garbam en Yeshua Warschel vde hen de mensen ja die hij genezen had let op. En hij waarschuwde die mensen en beval hen bel, en droeg hen op om dat verder niet door te vertellen, om letterlijk om dat niet te onthullen, let op, let op wat hij zegt het. Om niet te onthullen, dat niet te onthullen. Kijk nou geweldig wat we leren hier. Dus Yeshua, wanneer Yeshua een mens um, geneest, dan moet de mens niet uh, lopen te, te, te vertellen aan anderen dat, dat hij genezen werd. Niet zoals de comedies, zoals die, al die religieuzen dat doen, dat die dan allemaal voor een televisie komt en dan die vertelt over allerlei verhalen, dat Yeshua heeft hem genezen, hebt, wat het allemaal, misschien worden ze goed betaald, weet ik weer niet, niet belangrijk, want Yeshua zegt, zelf, zelf zegt het ons, niet vertellen, niet onthullen dat, duidelijk waarom, want let op waarom is het zo, omdat de verbinding met Yeshua, de genezing, die de mens ontvangt door de verbinding met Yeshua, is absoluut intiem. Je mag het niet onthullen, want als je dat onthult, betekent dat jij brengt uit deze plaats, waar, de, waar jij Yeshua aantreft, dat is de heiligheid, de heilige plaats die in jezelf is, de plaats in jezelf die... Verbind, verbinding, waardoor jij zelf verbindt met Yeshua, en via Yeshua met uh, zijn vader, met Hashem, dat jij dat blootstelt, onthullen betekent blootstellen, dat jij dat onthult, dat jij dat als het ware uh, uitkootst, deze kracht van, dat, van de innerlijke verbinding tussen Yeshua en jou. Je mag het niet uitpraten, je mag niet, je mag niet praten dat allemaal uh, aan de buitenwereld, uh, dat uh, allemaal aan de grote klok laten hangen. Eindelijk. Aan de andere kant, herinner je nog, Jezeau had ons gezegd, wat ik jou vertel in het geheim, s'nachts moet je dat uit de dakken, dakken moet je het, uh, het, het uh, s ochtends moet je het in de ochtend, in de, in de, in de dag moet je het van de daken uitspreken, dat is heel iets anders, dan bedoelt hij niet de, hij bedoelt hij dan de boodschap van de mens ontvangt, maar niet de genezing, genezing dat is het intieme, het intieme de intieme kant van, de, van het contact tussen Yeshua als klikker met de vier stadia van de mens, en dat moet wel intiem blijven 17. Lemalot, oot et asher de volgende regel die ber Jeshay, Jeshayahu en dat is om um in, in tot vervulling te komen van wat Jes, Jesaja's Jeshayahu de profeet Jesaja Jeshayahu had gezegd, zeggende 18. En af die, zie hier. Mijn diener, Ashem zegt, mijn diener. Bahartibo, ik heb hem uit, ik heb hem verkozen. Ididi, mijn äh, lieveling. Radstan of Shi, mijn nefish, mijn heeft. Uh, Genoegen in hem. Na mijn ruag, mijn geest, heb ik auf over hem gegeven, letterlijk. Dus mijn Heilige Geest heb ik op hem gelegd. De volgende regel: O um mispaat, o um mispaat lagoïmiot en hij zal de wet, uh, Uitbrengen letterlijk, uitbrengen aan de volkeren. Kijk hoe geweldig staat het hier geschreven. Dat hij zal, Yeshua zal de wet van Hashem, oftewel de Torah, zal uitbrengen. Kijk nou hoe gaat het, het woord Jotzi, uithalen, uitbrengen, naar de goyim, naar de volkeren. Kijk nou wat het hier geweldig, wat het, parallel loopt met wat hebben we in de zoger geleerd net over eh, genade, zegt Hashem. Ik wil het. ik wil genade. Door de genade heb ik mijn wereld opgebouwd. De wereld staat op de genade. En wanneer men hier beneden geen genade geeft, wanneer men niet geeft aan de armen, dan eh, verspilt men. Verspeelt men zijn voortbestaan, um, uh, bes bestaan hier. Men, is, men heeft dan geen uh, bestaansrecht meer hier op aarde en de wereld, wordt, de wereld wordt vernietigd. En kijk nou wie de eerste is aan wie deze voorrecht gegeven was. Dat is Yeshua. Kijk nou wat Hashem zegt over hem. Dat om mispat lagoïe mojot zie. En de wet, mijn wet, dus de wet, de Torah, zal hij uh, uitbrengen naar de volkeren, naar de volkeren der wereld. Weet dat zien, weet wel, dat Jeshua van Yeshua komt wel genade, liefde, genade, gezet komt uh, Buiten Israël om, vanaf de kliketter gaat het direct naar, euh, naar de zeven onderste sferot van de mensheid, naar zeven maal tien, naar zeventig volkeren. Omdat Israël is verduisterd, ver, verdonken, maand is. Israël ontvangt Yeshua niet, natuurlijk ook Israël ontvangt het schijnen van Yeshua. Maar omdat zij hebben zich uh, oh, zijn hun rug toegekeerd aan hem, dan ontvangen ze alleen maar als het ware indirect, en niet direct in hun gezicht, want dan zouden ze gezicht tot gezicht staan met Yeshua, dan zou een geweldig zwoek zijn, waardoor de volkeren der wereld, de zevent zeventig volkeren der wereld, de volkeren der wereld zullen, zouden, uh, licht van de gar ontvangen, licht van de gadloed. In plaats daarvan, Ontvangen zij een klein schijnen van eh, kliketter, waarbij de drie, tussen Sverot, Chogma, Bina en Daat, zijn verduisterd. Zijn eh, laten het licht niet doorkomen, het licht van de Gadloed van het hoofd. Want de ketter staat als het ware apart van het hoofd. Het is als de kroon op, op, over het hoofd. Als het hoofd niet meedoet, dan. Uh, wie krijgt dan de kroon erboven? Er Dat is de kroon. Yeshua is de kroon van het volk Israël. En daarmee ook de kroon van, van, van de hele mensen. Maar als. De kroon, de kroon kan je alleen opzetten, waarop? Waarop? Alleen op het hoofd, ja of niet? Je kan, kan niet het, de kroon opzetten op, op het lichaam. Je kan de kroon niet o, o, opleggen, opzetten op een schouder. Ja of niet? Het past niet op de schouder, het past alleen op het hoofd. En Israël is de koning van, uh, Yeshua is de koning van Israël. En daarmee ook is ook de koning voor het lichaam van de hele mensheid. En daarom kan hij ook niet, als het ware, door het niet meedoen van het volk Israël, komt hij als het ware niet aan zijn recht in de ervaring van de mensheid van beneden, want men kan niets opleggen van boven aan de mensheid, als de mensheid het niet wenst te ontvangen. Dan is het alsof, alsof de mensheid geen koning heeft. Duidelijk waarom is het zo, alsof er geen kroon is over uh, de mensheid. En hoe kan men dat, hoe kan dan het, het volk Israël dan uh, scheenheilig bidden tot zijn vader, de vader van Yeshua tot het licht, zelf als zij geen uh, zijn zoon niet aanvaarden, oftewel de klikketter, hoe kunnen ze het licht ontvangen anders dan door de kliker? En daarom hebben ze, geen, we hebben ze hun koning kwijt, en daarom uh, de volkeren van de wereld kunnen alleen maar het schijnen van de ketter ontvangen. Maar wij zien het hier wel, dat de volk, hij zal de wet aan de volkeren uitbrengen. Neigentin. Lo iets velo iets velo bakhuts, De volgende regel, kolo. Lo iets ak, let op, hij zal niet schreeuwen. Velo yisa, en zal geen hemel, geen, uh, zal niet verheven. Waarschijnlijk zal zijn stem niet verheven. Welo ah, welo jashmia En hij zal niet, let op, en hij zal niet gehoord worden erbuiten. Zijn stem, wordt dat staat in, kolo. Nog een keer, Kollo aan het einde van de regel staat zijn stem, het woord zijn stem. Dat is wat hij he, aan het einde van de, re, van de zin staat, van het vers ver staat. Nou, als we nu eventjes opnieuw dat doen, vertalen, dan verbinden we dat met zijn stem. colo zijn stem, het laatste woord dus, kollo zijn stem. En dan plaatsen we dat op, op de eerste plaats. Zijn stem, lojitsak, zal, zal hij, hij zal niet schreeuwen. Wel, zijn zal niet doen opstegen, verheven, zal zijn stem niet doen verheven. En zijn stem zal niet gehoord worden buiten. Kijk wat hij zegt ons. Zijn stem zal niet gehoord worden, bagoets buiten. Alleen, let op, alleen binnen zijn, zijn, stem gehoord zal worden. Kijk nou wat hij ons nu vertelt. Niet buiten de mens om, maar binnen de mens om, zijn stem zal gehoord worden. Kijk nou wat hij staat hier. Wel o zijn stem zal niet gehoord worden, buiten, buiten de mens om, niet. Alleen binnen, Jeshua is alleen maar binnen de kracht. De reddende kracht die men binnen hoort. Alleen van binnen kan men hem horen. Alleen van binnen kan die redding brengen aan de mens. En geen comedie van dat religieuze eh, tochten, pelgrimtochten naar allerlei secundaire plaatsen en secundaire eh, heiligen, die dan allemaal van de wens van de vier stadia afkomen. Blinden die gaan... Uh, naar blinden toe vragen blinden om uh, om hen ziende te maken. Of uh, of uh, uh, verlamden, vragen de verlamden om, ver, om verlamden uh, te genezen, enzovoort. Twintig. Kan Ratsuts lo is ad, je lo lo ad ad en mishpat. ziel, en je ziel, over je ziel, en je ziel, en je rietstengel. Oftewel, aangetaste rietstengel zal hij niet breken. breken. Opishtah kh en de en zeg dat zo'n pista is, is een flas, flasbit, ja, en kh uh, betekent en verdonkere uh, wazige een wazige walmende wazige flasspit zal hij niet uh, je gabeine zal hij niet doen uh, doven ad jotsie moeilijk te begrijpen, doet er niet toe. Aad Jotzi lanet zich totdat hij, voordat hij voor eeuwig dus de wet voor eeuwig zal uitbrengen. Kijk nou wat hij ons nu zegt. Um, dat voor eeuwig zal hij de wet, de Torah, zal hij dan de wetten van het koninkrijk van de hemel, zal hij voor eeuwig doen uitkomen. Uitkomen betekent uh, ook naar de volkeren der wereld. 21 En op zijn naam zullen de volkeren hopen. Kijk nou wat hij ons nu vertelt. De volkeren der wereld zullen hopen op zijn naam. En het blijft hoop. Voor de volkeren der wereld blijft het hoop. En het is net of het op een afstand is. Het is net wat zij ook gevoel hebben, ja, het is wel in mijn hart, maar het is altijd zijn majesteit, heren enzovoort. Het is altijd het gevoel van dat Yeshua is ergens in de hemel en de mens zit hier in zijn kilim de Kabbalah, zoals de volkeren dat hem zien dat hij alleen maar het goddelijke is, en afstand is ontzettend on onmetelijk groot. En daarom heet het hopen, dat zij hopen op hem. Maar alleen maar wanneer Israël zal de wet aanvaarden. Want zij hebben de wet nog niet aanvaard, zij hadden alleen maar geschenk ontvangen van Hashem. Alleen maar de Torah hadden zij niet ontvangen, maar het is aan hen nog steeds geschonken. Het is nog steeds geschenk van Hashem en zij hebben het nog niet ontvangen. Want ontvangen van de Torah betekent ontvangen alleen maar gepaard kan gaan met het ontvangen van Yeshua. Dat betekent, zoals hij zegt hier, totdat de wet voor eeuwig uitgebracht wordt alleen door het aanvaarden van Yeshua, dan is de wet voor eeuwig uh, uitgebracht, is betekend, komt in de harten van de, in harten van de mens, uh, en dan wordt ingekerfd in de harten van de mens, in plaats van de Torah, dat ergens uh, in de synagoge te vinden is, of, op een, of in op een in een of uh, in een boekenkast staat, en dat men loopt daar naar een boekenkast, geeft een kusje en allerlei andere dingen. De Torah moet ingekerfd zijn. De wetten van Hashem moeten ingekerfd, voor eeuwig ingekerfd worden in het hart van de mens. Alleen dat, alleen dat is de Torah. En niet een stukje van uh, perkament uh, dat in de synagoge te vinden is met allerlei lettertjes daarop en, daarop en daaraan. Niet dat is de Torah. Dat is alleen maar het zinnebeeld van de Torah. Ook die letters die moeten ingekerfd zijn in het hart van de mens. Op het hart van de mens. Op het hart van de mens. Het hart van de mens is net als per, perkament. In, in, in, dat, is a, dat is de, de vergelijking van het hart van de mens is net als is als wit, of oh, niet wit, als zo'n beetje geelachtig, als perkament. Geelachtig en niet wit, omdat, omdat er zit wel, tot de Gmartikun hebben we geen witte, geen, alleen niet Gogma, maar niet de kilim van, uh, de, uh, zoals ze zullen zijn in de Gmartikun, maar daarom is het een, een licht van, uh, een beetje zoals Ivor, van, uh, uh, geelachtig. Zoals so so het pergament, de per, per, pergament was dat. en daarop komen dan, de, net zoals de letters geschreven zijn met de inkt, zo so moet het wel in plaats van inkt, moet het wel ingekerfd zijn deze plaatsen in het hart van de mens. Dat is de Torah die, de wet die Yeshua uitbrengt voor eeuwen. En niet iets wat er buiten de mens om is. En dat kan alleen maar Yeshua uitbrengen. 21. En, nog een keer, en in zijn naam, in de naam van Yeshua, zullen op zijn naam, zullen, aan zijn, letterlijk is het aan zijn naam, zullen de volkeren zullen uh, hun hoop koesteren op zijn naam, maar het staat letterlijk le aan zijn naam. 22 Zie je dat dit niet meer hier in de profetie is, is niet meer, staat het niet meer Israël-Joden en niet-Joden. Want met het aanvaarden van Yeshua eindigt deze tweespalt: het eindigt deze twee, deze gevecht tussen het hoofd en het hart. Zo is het in het bijzondere, zo moet het, zo moet het ook zijn, de taak is, van de mens om ook en van de mensheid is om dat ook in het algemene dat te bewerkstelligen door natuurlijk door eerst binnen zichzelf de strijd te uh, stillen te brengen het hoofd en het hart tot uh, vrede. Dat betekent Israël. En de volkeren der wereld tot vrede te brengen met elkaar. En dat kan alleen maar Yeshua doen. Waarom is het nog steeds uh, die, de, deze tweeledigheid? Er bestaan, deze wereld, in deze wereld eigenlijk bestaan twee categorieën. Joden en niet-joden. Zoals het zegt, het staat zo in de mop, in een mop. Joden en niet-Joden. Oftewel, Joden en volkeren der wereld. Waarom zijn alleen deze twee? Waarom niet, spreekt men, er zijn zoveel volkeren, honderden, meer dan honderd, honderd, zeventig, weet niet hoeveel, zitten daar aangesloten bij, bij de Verenigde Naties. Nou, en alleen maar, alleen maar, kwalitatief, zijn er alleen maar twee, de, de volkeren der wereld, de wens om te ontvangen voor zichzelf en de wens om te geven, die twee. Het hoofd en het lichaam. En wanneer het hoofd, let op, wanneer het hoofd niet wil geven aan het lichaam, dan komt er, gaat het lichaam kankeren, gaat aanklagen ook, het lichaam. Gaat, want die, het lichaam gaat dan geen gessige zediem ontvangen. Het lichaam kan dan niet ademen. En gaat die dan, komt die dan, het lichaam komt dan in opstand tegen het hoofd. Het lichaam gaat heersen dan over het hoofd. Gewoon nood, noodgedwongen. Maar wanneer het hoofd verbindt zich met het lichaam, het blijft altijd hoofd. Let op, hoofd hoeft niet te worden als lichaam en lichaam hoeft niet te worden als hoofd. Maar als het hoofd geeft, overwint zijn hoogmoed, zijn gevoel van uh, wij zijn uitverkoren, wij zijn hoofd en zij zijn hoofd, groef, lichaam. Maar begrijpt, komt tot het begrip, dat zonder lichaam zijn wij niets, dan zal en dat zij moeten geven. Aan de armen. Het lichaam wordt arm als arm gezien. Alles wordt, komt vanuit het hoofd. Het lichaam doet alleen wat het hoofd, vanuit het hoofd komt in hem, de impulsen die uit het hoofd, hoofd komen, de opdrachten, dat is wat het lichaam doet. Daarom, het lichaam wordt helemaal, is, zoals we hebben dat geleerd in de zoog, is helemaal niet verantwoordelijk wordt gesteld voor alles wat er uh, gebeurde ook aan Israël. Herinner je nog? Dat alle ellende die uh, volkeren hebben gebracht aan Israël. Komt alleen door Israël. Waarom? Omdat uh, het lichaam kan niets anders doen dan wat niet, wat niet uit het hoofd komt. Dus wat, uh, en daarom als het hoofd niet na, nalaat om het goede te brengen aan het lichaam. En het lichaam uh, te geven, waarlijk te geven, dan komt het natuurlijk de volkeren in de wereld, het lichaam komt in opstand tegen het hoofd. Altijd is het zo en altijd zal het zo zijn, tot ik martikoen. Wat is dan de taak van Israël en van de volkeren in de wereld? Is om naar elkaar te groeien. Uh, natuurlijk, de volkeren in de wereld, de wereld willen graag groeien naar Israël toe, al ziet men dat misschien soms niet. Maar het moet komen van boven, van Israël zelf, vanuit het hoofd. Moet het uh, beslissing komen om te geven aan het lichaam. Dat wil zeggen de Torah, de wetten van het. Van Hashem, om um deze te geven aan de volkeren, zoals, uh, van boven is het al gegeven. Het is al gegeven door Moshe, Moshe heeft de Torah gebracht. Ja, de Torah gebracht, Moshe heeft de, de, de, de, de Torah naar beneden gebracht. Naar de Svera let op. En naar de Svera van de hele mensheid natuurlijk. Want hij heeft ook gebracht de Torah, de Torah ook tot een met goed van de van het hoofd. Maar dan is het niet echt echte malgoed van het hoofd, duidelijk. In het hoofd hebben we geen lichaam, alleen maar insluitingen van de zeven onderste sfeer. Maar Moshe heeft gebracht, dus de, tot de daad heeft hij de Torah gebracht. Yeshua heeft gebracht ook het koninkrijk, de leer van het koninkrijk der hemel. Dat is boven de Torah. Het is natuurlijk hetzelfde dat is de Torah, maar het is een, de kroon op de Torah. Het innerlijke deel daarvan. Beide moeten doorgesluisd worden naar uh, de volkeren der wereld. Maar dat moet Israël dat doen. Israël is gebat. Zij moeten het wel doen. Dan wordt het eenheid tussen het hoofd en het lichaam. Dan wordt er de harmonie de harmonie. Dan komt er, dan zal ook uh, de bevrijding komen, de gmarticum.